Een serie korte hoorspelen van Dick Dreux. Geregisseerd door Jan C. Huber. Het mazzeltje. Ik heb Ali. Hé, hey, wat heb je daar nou voor een raar ding? Wat moet je daarmee? Pas, pas, pak die hoek dan bij, Thaus. Dan krijg je zo'n smaar als lood. Nee, nee, die hoek. Nee, die hoek, zeg ik oh, toen. Nou, alle man, meneer de baron. Zo. Uh, uh, uh, Eén, twee. twee. Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, hier komt, hierop aan, Thaus. Nee, nee, nee, nee, nee, zo. ho! Oh. Ho! Zeg ik, maar geen uh, slijperspaard? Een beetje hoog. Ja, nou, zak erop, zak Au, au, til op! Het is er nou! Toe. Je lijkt toch van de radio met je schouwen. Meteen! Ach, zeg dat dan. Zo. Oh. Hè? Wat is dat nou, Harry? Een bovenstuk van een Bovenstuk van... Voor... Wat moet je dan mee? Wat heb je ervoor gegeven? Zes maffies. Een daalder? Voor dat ding? Ja, voor dat ding. Overmorgen heb ik er een voor terug. Hou jij hem al geduist. Koop dan nou een bovenstuk... Van een slee nog wel. Ja, laat je ook maar alles aansmeren. Wat jij nou van mijn handel? Niks. Helemaal niks. Als ik er niet was... ...stond het hier vol met oude matressen... ...en bovenstukken van laat het nou eens even. Er zit een kerel in Monikendam. Die krijgt altijd vreemdelingen. Ja, die hebt jou nodig. Hou nou toch even je waffelmens. Hij heeft me om zo'n ding gevraagd. Om sleetje te rijden, zeg. Nee, om bloemen in te zetten... Dan had hij een geldje voor over zijn. Maar dan wordt het wel een echte zijn? Nou, dan zal toch meer waard wezen. Weet jij veel van oud of niet oud? Nou, toen een verkeering met je nam, heb je het wel anders gemerkt, niet? Nou, gauw op. Hm, wat heb je nou nog meer? Hé, hey, zeg, een mooi tafeltje, Arie. Net dat hem in de hoek naast de kachel te zetten. Niks in de hoek. Moet minstens drie pieken opbrengen. Goed, jongen, Goed. Dit kan uh, zeker wel weg, hè? Wat kan weg? Hier? hier, dat opgerolde stuk linnen. Jesus. Helemaal onder het stof. Zal ik me meteen in de vullersbak gooien. Nee, nee, jij ja, gooit niks. Dit heb ik juist bij de vullersbak gevonden. Wat zullen we nou hebben? En je hebt morgen morgen spelen ook. Kijk toe, Ari de voordraper. Nee, nee, nee, nee. Ga ga ga het nou zien. Hier, kijk. Hier? een schilderstukje, Lollig, hè? Nou, wat je maar lollig noemt. Het is helemaal gebast. Wat stelt het voor? Een opera? Ah, ja met je opera. dat is een soortje kerels uit de oude tijd. Dat zie je toch ook wel? Je ziet voor een herberg. Oh ja, en een wijper maar met het eten te wachten. Daar moesten ze nou ook eens een schilderijtje van maken. Wat wil je met dat vuile ding? dat ik toch niet. Ik heb er nog wel een laagje voor. Misschien zit er een mazzeltje in. Goedemiddag samen. Oh, dat heb je hem ook weer. <laughs> Zeker erg moei, hè? Eh, wat doe je wel eigenlijk tegen mijn moeder? En dan kom ik je nog wel bedanken voor die hondemand waar je mevrouw nog mag geholpen. Ze is de reuze vlaar mee. Ja, nou, je vrouw, dat is een verzoenlijk mens. Jammer dat ze met een bak getrouwd is. Nou, nou, nou, wat nou, nou, nou, nou. je minder kent op althoud? Een klant is een klant. Nou, laat hij dan in burger komen. Met mijn salaris ben ik al blij ik een goede uniform heb. Wat, eh... Uh, wat heb je daar, Harry? Een oude meester? Hé? Nou, nou, zo zomaar uh, een dingetje. Ja, eh, jij hebt nooit zomaar een dingetje. Laat eens kijken. Zo. Zo. Dat is goed oud ook, jongen. Volg jij je dat? Hé, <tartier> hé. Dan gaat hij weer hoor. Siggerlock Holmes in de bocht. Ruik je ineens daad, zuurpruim? Ik ruik koffie huh? o, of melk die overkoopt? Melk, Dan melk en goede koffie. Nou, zondag eindjes, Ari. Hoe kom je aan dat ding? Luid ik vuil. Wacht eens, wacht eens. Op het plein natuurlijk. Hm. Ja, van, van, van een kleine jongen. Hm. Voor, voor een maffie. Zo'n kind wil of wel eens een rijpje of een pakje aas kopen. Ja, nou ja, ik raak het wel weer kwaad. Ben je daar nou wel heel zeker van? Dan, dan, dan, moet, dan moet je niet zo klap aan doen. Dat neem ik niet. Al ben je zo groot als de deur van de lommerd... laat ik me nog niet voor een opkoper van linkerschoren uitmaken. Versta je dat? Ja, dat vind je nou niet op, Harry. Hm? Niemand zegt wat over jouw handel, is het wel? Hm? Ik dacht dat jij tegen voeren kon. Oh, er is voeren en voeren, maar wat jij doet is geen voeren. Waarom oh. moet je mij nog hebben? Dit maar eens op een ander. Vanmorgen de krant niet gelezen, zeker, hè? Ik, ik, ik heb een avondkrant. Wat is er dan gebeurd? De belasting afgeschat? Er zijn pas drie schilderijen gestolen. Met zorg. Oude meesters in Delft. Ja, ja. moet ik nou glienen? Denk jij dat dit er een van is? Ik, bewaar maar. Ik heb er geen verstand van, hoor. Maar je ziet toch zelf ook dat het een stok oud doekie is, niet? Zo oud zou jij worden kun je lang van je waarde vast pensioen genieten. Maar je neemt mij niet in de veiling. Maar blijf is, uh, als ik er een piek voor krijg. En je hebt het van een jongetje? Op het plein, ja. Maar ik heb Burme misschien nog voor je opzoeken. Als ik nou eens ja zeg. Wat bedoel je dan, meis? Wou jij beweren? <lacht> Stil nou maar, Harry. Ons kent ons. Maar één goede raad mag je toch wel geven. Wat Bewaar je dit schilderstukje voorlopig maar netjes... Weten we allebei waar we het vinden kunnen. Ja, nou, ik zal het onder mijn hoofd liggen. Is het nou, nou goed? ga je gang als je daar lekker door maft. Maar alles wat ik van je vraag is, dat je het niet versneest. Dat is toch niet te veel, Harry? He? Ik kan het ook meenemen naar mijn baas, dat weet je. Maar ik ken jou langer dan vandaag. En je handel is je boterham. Bewaar je dat ding nou, ja of nee? Oh, ja, hou je maar gedijst. Ik zal het naar de Nederlandse bak brengen en in de grote kluis laten liggen. Dert. Is er, is er nog wat van je dienst? Nee, ik ga er eens verder. Doe kijk, Harry. Hm. En bedankt, zullen we dan maar zeggen. Adieu. Arnie, koffie. Ja, ik kom. Dat die slaat dood van noten op zijn zang. Dat hebben ze altijd, je huftes. Ach, jij ook met je schilderstukje. We leven in een vrij land en ik mag net zo goed wat verdienen als een ander. Nou, wat heb je dan verdiend? Nog niks, maar, maar je kent nooit weten. Van de Vullersbak is nog nooit iemand rijk geworden. Dat heb ik hier langer niet aan zijn huis gehangen. Hm. Wat niet? Van die Vullersbak niet. Ach. Ik heb gezegd dat ik het van een jongetje op het plaan gekocht heb. Wat is dat gelieft nou voor nodig? Mens, je weet toch dat het verboon is om dingen uit voedersbakken te halen? En je moet er smeren wijzen maken? Oh nee, koek toe. Hé, hoge Gogenbert. Van een jongetje gekocht. Dat slikt die lange van zijn leven niet. Wat is er dan eigenlijk met, met dat vat aan de hand? Niks, mens. Hij klitser wat over een oude meester. En dat ze er in Delft drie gejat hebben. En of ik dat ding voorlopig hier wil houden. Laat ja, maar nog een pakkie van je de galk naar Bitterstad, dat wij die kant weer brengen. Oude oh, uh, meesters. Je hebt tegenwoordig ook van alles. Zo dus noemen ze oude schilderijen. Kijk, is, is dat alles zaken maar de krijg? De pot is leeg. Zeg, Arie, Haal dat ding eens. Waarvoor? Daarvoor. Vanavond is vroeg genoeg. Oh ja? Als het maar niet net te laat is. Heb je dat net in je koffiedik gezien? Hoe wil, wil je dat ik hem ga knappen? Oh oh, dat is nou mijn kerel. Maak je toch niet zo dik, mens? Wat, wat, wat is er nou? Doe nou maar niet zo achterlijk. Er komt geen duvel van, dat voel ik. O, oh, ja? Nou, ik heb niks te verwijderen hoor. Ik zeg gewoon wat op staan. Hint, ja, was het maar waar. Als je nou zegt waar je het vandaan hebt, is er niemand meer die het geloof. Het schijnt nou toch hard met dat gejammer. Dacht je nou dat ze schilverijen gaan jetten om zo'n op ...mooi naast de voedelsbak te liggen? Ah, nou, je toch wel, him. Ach, weet je veel wat ze doen als ze geen raad met de rommel weten? Haal op dat ding. Doe nou, Arie. Als mijn Maki life is... Hier heb je de in Bro. Ja, ja. Ja, maak je er gentjes mee. Ik... ik wou dat ik er maar een beetje verstand van had. Arie, hm? weet je wat je doet? Breng het maar naar het bureau, dan doe je eraf. Blijf het bureau wat bij mij? Op stapel gek bent. Het heeft Gele Dries vorig jaar gedaan met die stofzuiger. Nou, uh, hij kon mooi blijven zitten tot ze de penose jongen te pakken hadden die het hem verkocht had. Dat jij ook altijd van die rare dingen moet doen. Mensen, de krant. We kunnen kijken of er wat in staat. Met jou is er ook altijd wat. Hier, hier, zoek jij nou maar. Ik heb mijn bril niet bij de hand. Ja, zullen, zullen we kijken. Wat vraag jij dat dan? Uh, toons? Wat? Met drie 0 ingemat. Als ze klopper eens half hadden laten staan... Kijk ze... nou over. Zeg, je voetje en je later bekijken, hoor. Zoek naar de schilderijen. Toen nou. Oh, kalm, kalm. en Haken zijn ook niet op één dag gebouwd. Zijn excellentie op Aruba. Hm? Van mij zie. Kijk. Hij wat... Hij lacht. De mooiste bijna van wonder, Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Oh, Wat een fan ben je toch. Ach. Waar is mijn bril? Laat me nou even rustig zoeken. Maar een kwijn spoorloos verdwijnen. Pfft. Dat doen we ze een erwe Oh, wacht. Hierop. Hé, eh, eh, meneer, is zover hoor. geraffineerde diefstal uit het museum. Drie oude meesters de waarde van... Van alle machtig. Wat nou? Schiet op nou! Oh, mens, ik heb de zenuwen. Vier en een halve ton? Buiten de emmer, dat bestaat niet. Vier en een halve ton. Nee, nou eens verder. Ah, je verder. Ze beginnen te surentaus. Hier, hier, hier. Hier, die grote letters kun je toch ook zonder bril wel Ja. Ja, ik, ik, ik, ik zie het. Hoeveel geld is dat wel niet, Arie? Alle dagen voorbij dat we het niet op de bank hebben. jongen, jongen. Het is nog half verder. Hebben ze een lange spoor? Even kijken, even kijken. Mm, nee, hoor. De politie tast maar weer eens een keertje. Tast <laughs> maar. Ja, in het duister. Nou, leeg, die blijven wachten op een versliegeraar. Nou, daar zit je nou met je schubbeleitje. Oh, oh, oh, hou oh, het een ellende. Ja, wa, wa, wa, wa. Wat nou, ellende? Kom je erbij dat dat ding een van die gegette oude meesters is? Maak je toch niet dik voor niks? Voor niks? Jij denkt zeker dat er elke dag schilderijen naast de vullersbakken liggen. Natuurlijk, jij hebt er verstand van. Hm. Kijk hem dan nou zitten, Arie, van openbaar kunstbezit. En als er morgen een gloednieuwe auto naast de vullersbak legt, neem je die dan ook mee? Nou, wie weet. Wacht maar af tot ik mij voor de deur kom. Hij wel. Nou, laten we het er maar over ophouden. Dat ding gaat vanavond toch het huis uit. Je kan niet. Die lange wijd ervan. Als ik het nou in de gracht meer, wordt het link. En toch moet het weg. Ik zou geen dicht doen. Dan blijf je maar wakker. Dat is goed voor je lijn. Waar is uh, de Daar zit je op. Wat ga je doen? Naar het bakhazie. Dus even wat praktiseren. Weet je dan wat? Misschien. Heb, uh, heb jij dat oude speeltje nog ergens gezien? Met, met dat vergondelatie. Dat kapotte ding. Jawel, dat, uh, dat ligt in die, uh, in die houten wasmachine. Ik ga wel even mee. Dat hebben Pak eens een brede schroef, uit de bak. Kauwens. Hier. Hier is die al. En nou? nou dat schilderijtje, dat past er wel in als ik, als ik het randje eraf knip. In dat stukje paneel aan de achterkant gaat het mooi strak. Ja, dat zit hier rot zo vast in. Nou, en als je dat voor elkaar hebt, wat dan? Nou, dat, dat, dat zou ik je dan wel opzien Hé, hey, hey, mijn boertje, van die vuiligheid bij je. Zo, zo, dat, dat, dat is los. Nou, dat is goed. Wat, wat heb je dus schaar nou? Jij hebt generaal moeten worden met je gecommandeerd. Hier is ie. Je kan dat nou wel, Arie? Hm? Nou, wat, wat ga je nou doen? Als dat Liene in het laasje zit... Het paneeltje erachter. En, uh, dan ga ik mij naar de spiegelstraat. Wat moet je daar nou? Eh? Ja, begrijp toch eens wat. Dus er zit een vind die oude schilderijen opknapt. Nou en dan, het gaat je centen en, en pikken doen ze je even zoveel. Nou, kles nou niet voor je beurt, Toos. Ik, ik, ik zeg tegen die vind dat ik een erfstukje heb van mijn tante. En dat ik het wil laten schoonmaken. En dan bereid ik mijn naam te noemen en ik gewoon weg. En wie vind je dan niet? Wel, nou, nee, mens. Kom nooit bij hem. Dat is een antiquaart. Wil alles voor niks hebben. Dus, uh, je laat dat doen bij hem. En dan kom je terug. Nou, link hoor. Oh, als je wat beter weet, zeg het dan. De politie politieloper ken ik niet. Weggooien ken ik het ook niet. En, en komt hij langer ernaar vragen, dan kan ik altijd een, een alibi opgeven als dat het daar die vent is. Je doet maar. Nou, waar is het Ja. Oh, ben je er eindelijk? Eindelijk? Hoezo? Je bent zo lang weggebleven. Ja, licht. Moet was het eerst eventjes allemaal beknijzen en zien hoe ik het in het vat zou gieten. Kijk, ze schiet zo'n een beetje op een geheim ook wat ik. Hoe is het gegaan? Oh, toen ik wist hoe het moest. <laughs> Krimmenduil. Die oude stond te krijgen naar dat oude ding en te koeken loeren. En ik? Hm, Platen met een rotvaart op mijn van vandoor. Dan is het dan weer wonder, boven wonder goed afgelopen. Ja, ah, jij maakt je ook altijd veel te begieten. Met jou zal het nooit rijk worden. <laughs> zal je arm blijven? Arm met eer, hè? Zou niemand deren? Stel je voor dat, dat ze zo'n ding bij je vinden... en dat ze je kerelen bij je weghalen. Nee, nee. Nee, Je moet er niet aan denken. Je kerel die de hele dag sappelt voor een paar grijpstuivers... ...en de krant maar staan met miljoenen dieven die naar Zwitserland gaan. Zeg, Ari. Hm? Die vent nou. Echt je naam niet? Nou, nee. Ja, ik ben er bij je maag erover gevallen. Toen nou. ik je nou een stukje van je die deken. Of moet ik bevriezen? Blijf dan ook recht leggen. Als zo'n kerel je naam zou weten, hè. Je roept dadelijk om de politie. Ja, zo binnen ze wel. Nou. Politie, politie. Het hem heb je gestolen, hoor. Maar wat er ook gebeurt. Ari. Ik ben je vrouw, hoor. Ari. Ari. ellendeling Zeker. Dan uh, moet je nou weer. Dag moeder. Arie thuis? Huh? Nee. Nee, Arie is uh, is weg. Weet huh. je meneer die weer thuis komt? Of is hij aan de schuil? Nee, hij is, uh, hij, hij is naar Sandam. Hij zal al laat thuis komen. Is er wat uh, bijzonders? Nou, mm, uh, nee. Uh, zeg het mij anders maar hoor. Ik weet van alles af. Nee. Vanavond is hij er weer. Zeg je? Uh, ja, ja, van, van, van, vanavond of, of vannacht. Van, uh, ik kan geen boodschap aannemen. Nee, zeg maar dat ik morgen wel even langskom. Oh, uh, goed hoor. Juist. Ja. Wat doe je daar aan die deur te zien? Hè? Oh, oh, Hé, wat is het? Ik heb het je wel gezegd, daar heb je het al. Wat heb je nou? heb je langer? Ja, hij moest jou spreken. Hij wou niet zeggen over wat. Nou, zit je erin. Waar zit je erin. Ik begrijp je niet. Oh, wacht eens. Heb je het nou weer over dat stoel, Mens slikt dat toch eens door. Ik slik niks door. Hier, hier, meest die kant. Ik laat ze te gaan zitten pitten als een oude kerel. Hier, je staat er. Ik hou van Holland, zegt Brigitte. Nee, nee, daar stond alleen. Oh, nee. dus je yes, hebt op het sporen van gestolen schilderijen. Weet je nou wat je lang kwam doen, hè? Of nog niet? Tja. Wat nou tja? Is dat alles wat je te zeggen hebt? Het moeten we nou, weet je? Oh hier blijven wachten dat je gehaald wordt. Ja, wat, wat, wat anders? Moet je naar Amerika of vluchten soms? Ik heb dat ding gevonden. Oh. Daar kan ik een eind op afleggen. Ah, jongen van ons soort mensen geloven ze geen eten. Je moet weg. Ja, als je, als je maar zegt, waar hij... Is... Toen praat eens met Gijs. Misschien kan je vannacht dat zo toe mee. Gijs gaat niet verder dan Baksloot. Hey, ik heb nog een potje. Er zit nog wat vijftien rond in. Toos, kom nou eens <laughs> Ga nou eens zitten. Nee, Arie, nee. Doe nou, Ga zitten, zeg ik. Waar er nou he? Als ik weggaan, die moeten dan voor jou zorgen. Ik, ik, ik zorg voor mezelf. Ik zoek een werkhuis of zo. Ja, zoek niks. Jij blijft zitten. Als ze me weghalen, dan, dan krijg ik een advocaat. Prodeo. Gewoon op met je prodeo. Met prodeo en, en bekennen. Kan je aan de baan eens wennen, zeggen die jongens. Ja, oh, die jongens zeggen zoveel. En die, die, die, die man in de Spiegelstraat weet niet wie ik ben. En je lange smidders wou niks bijzonders. En jij houdt ook met bieberen. Of anders zoek ik een ander weg. Ja, dat moest je eens durven. Maar ik je niet goed genoeg, misschien? Nee, ja, je ja. bent het beste hoor. Maar, maar, maar niet dat je het zo zenuwachtig doet. Dat dat, dat staat je niet. De baaiersbaard staat jou niet. Als je dat maar weet. Dat weet ik maar. Daarom. Maar, maar mag jij nou maar geen pijn in je hoofd? Ja, nou, dan ga ik die arraslaai oplaaien. Wegbrengen. En dan zien we wat weer. Ik pik, pik een bioscoopie. Knap je wat op. Nou, dankjewel. Ik heb een bioscoop genoeg met jou. Nou, maar die, je, je, je ziet wat. Zeg hoe laat ben je terug, Gaïs. Ja, 10 uur, denk ik. Ik ben blij dat ik het u gevraagd heb, Agent. Anders zou ik nog uren hebben kunnen zoeken. Dat hoeft nou niet, meneer. Ik breng me de regen recht heen. In al die jaren dat ik schilderijen restaureer, is zoiets nog nooit voorgekomen. Oh nee, ik dacht dat dergelijke dingen wel eens gebeurden. Minder dan u denkt. Kent u die man al lang? Ja, Arie de Scharrel, hoor. al jaren. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dit had ik ook niet verwacht. Nou, ik hoop dat hij nou wel thuis is. Nee, hij is vaak niet thuis, neem ik aan. <laughs> ja, dat ligt eraf wie er uit de deur komt. Nou ja. Laten we hopen dat zijn vrouw deze keer verstandig is. Hier zijn we, er, meneer. Oh. Dag, mevrouw. Moeder, uh, moet je eens horen. Ari is thuis, nietwaar? Nee, nee, nee Ari. Dan nee, is. echt eind de... eindjes deze keer. Is hij er of is hij er niet? Ja, kom, kom, kom, de bericht. Ik weet van niet en ik ga meteen praten. Ja, je doet maar. Houdt u voor, meneer. Hij weet van niks hoor. Ali weet van niks. Ja dat is meneer. Goedemiddag. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom. Nou, uh, dat hangt er vanaf. af. Ga even neer een stoel thuis. U was ineens weg. Maar gelukkig had ik uw naam op een bakfiets gezien. De straat ook. Maar uw huisnummer helaas niet. Hm. Ja, ja, ik. Uh, ik, ik, ik had haast. Maar onze onvolprezen politie heeft me geholpen. Deze agent is zo vriendelijk geweest. me hierheen te brengen. Als je vrouw weer zijn hondenmand nodig hebt. dan moet ze vooral bij inkomen. komen. Is ze grim? Ja, kalm nou. Ik was uw schilderijtje aan het schoonwerken. maar ik ben er nu mee opgehouden. Het is. Uh, een oude meester. Hou je stomme kop toch? <laughs> nee, nee, dat was het bepaald niet. Heel gewone namaak. Geschikt voor een koekdoos of zo. Nee, nee, het is echt niet veel hoor. Dus, het uh, dus is niet uit Delft. <laughs> van die diefstal bedoelt u? Ja, nee, ja. mevrouw. Het spijt me voor u. Maar dat was heel ander werk. Ach. Bovendien, meneer had het toch geërfd. Ja, uh, dank u voor de boodschap, meneer. En wat krijgt u van me? Een ogenblik, waarde heer. U krijgt waarschijnlijk nog iets van mij. Wat bedoelt u daarmee? Min of meer met toeval keek ik zo eens naar het paneeltje dat achter het linnen zat. Wij restaurateurs hebben zo van die ingevingen, weet u? Ja, ja, meneer. Jazeker, meneer. En toen? Ik heb er heel voorzichtig die bruine verflaag afgehaald en... Uh, ja? En ja, hoor. Wat? Raad eens wat ik heb gevonden. Nou, nou ik, ik, hoe kan ik dat nou? Ik, nu... Een prachtig paneeltje van Anton Mauve. Anton Mauve? En is dat... De... Een jeugdwerkje. Maar ik kan u er toch, als u het tenminste zou willen verkopen, 300 gulden voor bieden. Wat denkt u ervan? Wat ik ervan denk? Maar goeie man, ik, ik, ik sta te trillen op mijn benen. Zeg jij eens wat, Harry. Ja, ja wat, wat, wat moet ik zeggen? Ja, We doen het natuurlijk, meneer. <laughs> ja, ja, ja. Nou, nou, zie je nou dood? Zat er toch een mazzeltje in dat stukje? Ja, wat een geluk dat je nou wel thuis was, Harry. ja. ja, ja, ja. <laughs> Het mazzeltje was een serie van Victorieu als de klok 13 slaat. Arie, de scharrelaar, werd gespeeld door Rien van Nuenen. Toos, zijn vrouw, door Rien van Kerkhoven Kling. De politieagent, door Tony Folletta. En de restaurateur, door Rien van Noppen. De regie had Jan C. Hubert.